Vandaag is het precies een jaar geleden dat in Ferguson... de ongewapende Michael Brown werd doodgeschoten door de politie. De zwarte tiener wordt vandaag herdacht. Zijn dood leidde vorig jaar tot felle protesten... in verschillende Amerikaanse steden. Het beleid om rijke investeerders naar Nederland te lokken... met een verblijfsvergunning is geen succes. Sinds 2013 kunnen mensen die meer dan een miljoen euro... in het bedrijfsleven investeren... een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen maar sindsdien heeft maar één persoon zo'n verblijfsvergunning gekregen. Het ministerie erkent dat de regeling niet succesvol is. De start-up regeling doet het beter. Die is voor mensen die een innovatieve onderneming in Nederland willen beginnen. Via die regeling hebben tien mensen inmiddels een verblijfsvergunning gekregen. In Venray en Almere hadden overvallers het afgelopen nacht en vanmorgen gemunt op casino's. In Venray stonden rond sluitingstijd twee overvallers voor de deur van het casino... Ze namen de inhoud van de kas mee. Hoeveel daarin zat, wil de politie niet zeggen. In Almere drong vanochtend een overvallen binnen in een gokhal. Of hij geld heeft meegenomen is niet bekend. De daders van beide overvallen zijn nog spoorloos. Nederland komt vandaag op de slotdag van de WK Zwemmen in Kazan... niet in actie op de 4x100 meter wisselslag. Monique Nijhuis, die de schoolslag zou zwemmen, heeft koorts... en kan niet in actie komen. Er is geen vervangster beschikbaar... Nijhuis is de enige schoolslag in de Nederlandse ploeg. Ze moet ook de finale op de 50 meter schoolslag laten schieten. Het weer eerst nog zonnig, maar later op de dag steeds meer bewolking. Het blijft wel droog en het wordt rond de 24 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Jon. Zee. Zandvoort. Het zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Zf Jazz. Toen niet van ons gewend. Normaal stopt het jazzprogramma natuurlijk om 12 uur. Maar omdat Jazz Behind the Beats uh, dit weekend in de Zandvoort schitterde, zijn we daar, uh, tot 2 uur vanmiddag met het jazzprogramma. En heb ik straks rond de klok van 1 uur een aantal live artiesten hier in de uitzending. Nou, helemaal gezellig. Voorlopig moet ik het nog een uurtje eventjes zelf doen. En, uh, maar dat gaat goed komen hoor, want ik uh, voorzie u van heerlijke muziek. Dit is uh, uh, als voorbeeld uh, om te starten al heel erg cute. Zo heet het ook. En het uh, wordt gespeeld door St. Andrew Jazz Orchestra. Ja. Andrews Orchestra. Jazz Orchestra, zo moet ik het zeggen. En, uh, de volgende is van Rod Stewart. Want ook Rod Stewart, u kent hem uh, ongetwijfeld van popzongs... zoals Maggie Mae en uh, Sailing en zo. Maar hij heeft ook een aantal uh, uh, American Song-albums opgenomen. en jazzy stukken, uh, waaronder het mooie is Wonderful. Ik moet u zeggen, hij zingt het ook Wonderful. Rod Stewart. I'm And it's marvelous that you should care for, that you should care for, that you should care. For. Ja, als ik het goed heb, maar liefst drie American Songbooks van Rod Stewart. Die allemaal uh, razend verkocht hebben overal ter wereld. Want uh, ja, dat heeft nog geen wind aangelegd. Het zijn ook allemaal lekkere stukken natuurlijk. Allemaal evergreens. Uh, en als je dat dan op, uh, op zo'n mooi album zet en je zingt dan ook nog zo mooi... zoals Rod Stewart dat doet, nou, dan uh, kan het natuurlijk niet meer stuk ja, luisteraars, zo langzamerhand, volgens mij, bent u allemaal aan de lunch toe. Dus ik moet u een hele smakelijke lunch toe wensen. En dat doe ik dan maar eens even gezellig met Ramsey Lewis, The Ink Route. Je hebt wel zo'n lekker uitsmijtertje of een, uh, een pistoletje met het een of ander. Uh, of een broodje tonijn of een broodje haring. Of... Gewoon uh, een ander lekker lunchgerecht. Dat de klanken van die Inkroud van Ramsey Lewis gaat het er prima in. Eet smakelijk allemaal. We luisteren nog altijd naar ZFM Lunch en ZFM Jest. want ja, normaal ZFM Lunch, maar het uh, Jazzprogramma, dat uh, is met twee uur verlengd, luisteraars. Ik heb ook mijn paspoort uh, pas laten verlengen, dus ik denk, nou, dat Jazzprogramma er dan ook maar achter kan. Nou, maar rijbewijs nog laten verlengen. Een beetje grote zakken in mijn kopber laten naaien, anders past die er niet meer in, zo'n verlengd rijbewijs. Maar in ieder geval, gek het op een stokje, dit is natuurlijk... Uh, niet zomaar uh, uh, tot, tot stand gekomen. Er is natuurlijk jazz behind the beach geweest gisteren. Hè? Naar alleen van uh, twee uur langer jazz vanmiddag. En mensen die me kennen, die weten dat ik het niet al te zwaar maak. Gewoon lekker uh, relaxed uh, jazzmuziek. Waaronder uh, Ramsey Lewis. Ja. Nee. Nee. Ja, wij danken hem van harte voor zijn inbreng. En uh, ja, op het strand allemaal, uh, vreemde mensen, maar ook bekende figuren hoor. Uh, maar, uh, ik zei het al, ook vreemden lopen er uh, op het strand rond. Stranger on the shore. Mr. Eckerbilk. Misschien heeft u hem zien lopen. Mr. Eckerbilk, Stranger on the Shore. Hij was vreemd. Niemand die hem kende. Maar u hoorde hem wel. En hij speelde prachtig. Stranger on the Shore, Mr. Eckerbilk. A fucky day in London town. Ja, in Londen is het gewoon mistig. Hier leggen we lekker het zonnetje te bakken. Maar daar is het gewoon niet te harde. Nou, luister maar. Chad Baker. Beker, een beker lekker koude melk. Daar zou ik wel zin in hebben. Als je even in de koelkast kijkt... hierbij zie je wel. Zullen we nog wat fris hebben... Zwingende muziek van Chad Baker. A fuck idee was dit, luisteraars. Easy to love, oftewel makkelijk lief te hebben. Althans, als het een Cole Porter ligt. Uh, easy to Love, het orkest van uh, Cole Porter was dat, luisteraars. That Old Black Magic wordt ons gebracht door Dave Brubeck. Ik heb eerst Hans Klok gebeld, maar die kon niet. That Old Black Magic has me in its spell. Magic that you weave so ever. Hans ze ook nog opgebeld, kon ook niet. Fred al dood. Maar gelukkig deed Groeberg, die kon. dan dat elevator En down and down I go. Round and round I go. Like a leaf caught in the tide i should stay away but what can i do i hear your name and i'm aflame, flame a flame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire cause you're the lover i have waited for you're the mate that fate had me created for every time Meet mine. Ja, drummer Joe Morello sloot het af. Ik weet van Dave Brubeck was dat. En wie de zanger was, luisteraars, dat moet ik u schuldig blijven. Dat weet ik echt niet. staat daar ook niet bij vermeld. Maar het was een lekkers winnend nummer. Sommige mensen beklimmen de Mount Everest. Andere mensen die durven dat niet. Die blijven lekker beneden. Uh, maar zo'n expositie, de Mount Airways, dat is toch wel heftig mensen hoor. Dat kan ook verschrikkelijk koud zijn naar boven. Dan stijgt de temperatuur onder nul en je raakt er nog zuurstof kwijt. Maar als sommige mensen hebben zoveel zuurstof van nature mee dat ze zich zelfs wagen aan een, aan een bergdans. Een zogenaamde mountain dance. Luister maar eens naar Dave Cruzen. die mensen op Facebook zetten. Toch verschrikkelijk om lachen hoor. Tref ik nou weer aan zo'n Kia... ...zo'n Kia-auto, weet je wel. Die Kia onder water... ...zag je dan... Nee, ...net, net met zijn dak nog boven water afgebeeld. Stond er bij Kia. Zie je even later dat het water is gestegen... ...staat er boven Nokia. <lacht> ik vind hem wel treffend hoor. Leuk, leuk gevonden. Met collega Ruud Jansen wel eens gepoogd om dit uh, na te spelen. <lacht> nou, ik geef u dat te doen, luisteraars. Dat, lijkt, uh, dat, uh, dat, dat klinkt misschien eenvoudig, Nou, <lacht> is het dus beslist niet. Het is ontzettend uh, ingewikkeld om dat uh, zo getimed en zo mooi te spelen. als Dave Cruisant uh, dat doet. De mountain dance, de bergdans, hebben we zojuist uh, uitgevoerd, gehoord. En uh, ja, misschien bestaat er ook nog een clip van. Dan kan u het ook nog zien, hoe die mountain, uh, hoe die berg wordt bedanst. Ik heb ervan genoten, ik hoop u ook. En uh, als u nou uw ogen dicht doet... dan weet u precies wat er gebeurt behind uh, closed eyes. Uitgevoerd door de Third Force. Force. F O R C E. ja. Wel ja, goed uitspreken, Dijf, kom op, jongen. Je had je zo leuk kunnen ontwikkelen. Ik ben echt een beetje blijven hangen hoor. Maar... Ik ben gewoon in de 60e jaar ben ik blijven hangen. Luister, ik kan er ook Gelukkig is niet letterlijk, want ik ben tot uh, twee uur vanmiddag bij u met uh, ZFM Jazz. The Third Force met uh, Behind Close Eyes. Lekker muziek om dat te luisteren. Ja, luisteraars. Uh, Gene Krupa, dat was een van de werelds uh, beroemdste en uh, beste drummers. Evenals Doug Buddy Rich. En ja, er zijn er tegenwoordig veel meer hoor. Veronica Lee, Utah. En uh, Steve Gadd natuurlijk. En. Uh, ja, ja, Simon Phillips niet te vergeten. Nou, er zijn er zoveel goede drummers. John Engels ook, die zal in de tachtig niet drum nog steeds. Een goede jazz drummer. Maar Gene uh, Krupa heeft ook uh, een big band om zich heen gevormd. evenals Buddy Rich. En uh, Birds of a Feather is een van die mooie nummers... die Gene Krupa te horen brengt. Voor u vanmiddag. verder het orkest van Gene uh, Krupa. Nou, ik vertel het net al. Gene uh, Krupa was natuurlijk een uh, wereldberoemde en een geweldige drummer... waar ik uh, ook een voorbeeld aan heb genomen. Ik heb nooit bereikt wat hij bereikt heeft. <laughs> Als het gaat, maar goed, ik, uh, ik, ben, ik ben geen slag veranderd wat dat betreft, luisteraars. Ik, ik speel gewoon nog driftig door na al die jaren. Uh, wat had ik voor u klaarstaan? Kenny G met Songbird... One of those night. Nee, dat hebben we al gehad Kenny B met Songbird Maar, maar Kenny B laat er eventjes verstek gaan Dus ik ga even funky verder met uh, Niemand minder dan Kenny Dulfo onze Nederlandse verdette Candy Dulver met haar band Jazz Funky, zo heette het nummer. Nou, het was ook Funky en het uh, altijd heerlijke muziek om te draaien van Candy. En uh, Songbird van Kenny, B, Kenny G, zo moet ik het zeggen. Kenny B is weer iemand anders natuurlijk, maar dat klinkt ook heerlijk hoor. Dus even om te relaxen, gewoon even om een beetje bij te komen. Zo rond de klok van 10 uh, voor 1 is dat weer. Straks. Ik hoop dat ze komen, ondanks het mooie weer Gasten. gasten, Papaluigi, die hier ook vanmiddag gaat spelen in Zandvoort. Dus In blijde verwachting van de, van de gasten die na de klok van 1 uur zouden arriveren hier bij Zier van Zandvoort. Kees van der Laarse zou komen zingen. Ik hoop dat Kees nog een beetje bij stem is. En dan hebben, kunnen we genieten van Frank Sanatra nummers zo. vanavond nog een paar dronken mensen hier, uh, eentje van zijn fiets afgevallen. Ik denk, oh jee, dat is jazz behind the fiets. Maar je kunt overigens, als je hier in Zandvoort bent, uh, ruim parkeren bij de Krocht, hoor. Daar, uh, daar is een grote parkeergarage. Ik zeg, het was voor volgend jaar, dan moet je gewoon uh, jazz behind the beach niet missen, want de uh, organisatie gaat er iets groots van maken volgend jaar. Let maar op. Altijd blij ondersteund door ZFM Zandvoort met een heerlijk jazzprogramma... wat normaliter van 10 tot 12 uur duurt, maar op de dag als vandaag... vier uur lang, luisteraars, ja, ja. Met toch bruin nu, en nou, dan ga ik maar in de studio zitten. Wel een raampje opengezet, maar dat helpt niet, hoor. Nederlandse zangeressen die ook goed bij stem zijn. En Burton hebben wel gehoord. We hebben Rita Reis gehoord. Maar ook Anita Meijer die normaal uh, door het leven gaat als popzangeres. Hè, populaire muziek zingt zij. Uh, heeft zich ook gewaagd aan een uh, jazzy stuk. Don't it make my brown eyes blue. Oftewel uh, ja, misschien had ze ruzie met een vriend. Dat ze zegt van ja ik heb uh, bruine ogen. Geef me nou geen klap op mijn ogen. Want dan zijn ze blauw. Danny Andrew is strong for the Basin Street Blues. Oh, won't you come along with me to the Mississippi? We'll take a boat to the land of dreams, steam down that river, down to New. Wallen's the uh, band's there to meet us Old friends to greet us Where all the happy people meet Heaven on earth, they call it Basin Street Street is de street where down New Tot na nieuws reclame reclameluisteraars. Want ik kijk op mijn klokje. Het klokje van gehoorzaamheid. Het is alweer zover. Het is uh, bijna één uur. Dus ik moet er even uit voor. Ik zei het net al: reclame, nieuws reclame. Tot straks. Tot naar de andere kant van het nieuws. I'll let it be. Oh.